Jelle Seubering met het NOS-journaal. Er is een landelijke storing bij het meldkamersysteem van de hulpdiensten. In sommige regio's is noodnummer 112 daardoor slecht bereikbaar. Ook doet het normale nummer van de politie, 0900-8844, het niet goed. De politie vraagt mensen om niet 112 te bellen als het niet-spoednummer niet werkt. De meldkamers kunnen nog wel hulpdiensten op pad sturen. Daarvoor gebruiken ze een backup-systeem. De Italiaanse autoriteiten doen onderzoek naar een mogelijke sabotage van verschillende spoorlijnen in Noord-Italië. Op de lijn tussen Bologna en Padua is een zelfgemaakt explosief afgegaan en ook waren daar stroomkabels doorgesneden. Tussen Bologna en Ancona brak brand uit in een elektriciteitskast langs het spoor. De Italiaanse minister van Transport spreekt over een aanslag tegen de Spelen...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 Al maanden zijn er door het hele land uitbraken van de vogelgriep. Sinds oktober geldt een ophokplicht. In het bosgebied tussen Roermond en Zwalmen... heeft de politie te gejaagd op stropers. Mensen in de buurt hoorden knallen en dachten dat er werd gejaagd. Met een helikopter zocht de politie het gebied af. Uiteindelijk bleek dat er in de buurt een feestje was waar ballonnen knalden. Het weer in het midden en zuiden, wolken afgewisseld met zon... in het noorden zwaar bewolkt en maximaal 7 graden...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 er moet een keer wat gebeuren, zei hij. Dus ik had een harde hoop op vandaag. En de eerste 22 weken leek het ook zo te gaan. Een beetje over een weerspel heb ik doorgekregen. En bij een van de uitvallen werd de Nijsselderch van voor door de dieper onderuit getorpedeerd. Terwijl iedereen wachtte dat de scheidsrechter een strafschop geven deed hij dat niet. En rijgenboys ging er als een haas vandoor met de bal naar voren... Een paar snelle bewegingen en een wop over de keeper. En na 22 minuten stond het dan 1-0 voor de Rijgerboys. Het was even uh, moeilijk voor Zandvoort daarna. En in de 33ste minuut waren de aanvallers van Rijgerboys ons weer te snel af. En het werd uh, 2-0 voor Rijgerboys. Daarna heeft de trainer Arendt Regeer wat, sp wat sp sp spelers van positie gewisseld. En dat heeft tot een soort wederopleving opleving... Uh,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 dat is het platform voor bedrijven die kunnen samenwerken om iets moois op te bouwen. Daarover hadden ze vanmorgen een item. En ja, mogelijk gaan we dat zometeen nog eventjes herhalen. Mochten we daaraan toekomen, dat zeg ik heel eerlijk. Eerst gaan we weer lekkere muziek draaien en gauw houden. Ja, ik wil dan weer eens draaien, deze van Scott McKenzie. to the people Voort op zaterdag. met uh, Rennel Olsen. Lekkere muziek, hè, bij de Zandvoorts Radio. Je hoorde Jericho, de single van uh, Simply Rats. Ja, we gaan uh, overschakelen naar de A1... Uh, waar uh, iemand uh, snel over de baan uh, vliegt... en dat is uh, Rennel Olsen. Goedemiddag, Rennel. Nou, ik rijd nu 22 kilometer per uur in de file. Dus oh, ben, god. oh, god. Oh, god. Ik denk eindelijk een beetje snel uit erin, maar nee... <lacht> Gewoon, uh, ik sta stil bij Barneveld, dus uh, het is even helemaal niet anders. Maar het, uh... Zeker! Ach, ja, het is Nederland en ik kom, jongens, je komt net uit het oosten van het land en daar kan je dus wel gewoon nog lekker doorrijden, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Ja, de wijzen komen uit het oosten, hè? dat weet je hè?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 van Nou, ik denk dat ze een hele... hey ze hebben meer rente gekregen dan bij de bank. Dus het zijn hele goede mensen. Zeker waar. weten. Ja, die hebben een mooie investering gedaan. Ja, waar. Dus, uh, dus ja...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 ja, dat is wel wat hoor. En uh, ik, ik, ik zat de week een filmpje te kijken over de dicht achter elkaar rijden. Kampriesandvoort, jongens, 1985, de laatste ronde. Het gevecht tussen Lauda en Ellen Prost. Ja! Nou, hey, ik weet niet hoe vaak hij die achterbak, euh, de verstelingsbak geraakt heeft, maar er is heel veel gebeurd. En. Uh,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 Uh, we weten dat Ferrari al gezegd heeft van dat de motor top is, maar dat de toprijders de, de wagen niet op balans kunnen vinden. Nou, daar, daar zijn de testdagen voor. Dus niet zeuren, gas geven, klaar. Uh, daar moet je het uitvinden. Maar ze zeggen nou, wel, de motor zijn we heel tevreden over. Ja, uh, oké. Okay. Ik, ik, ik, ik, ik zag daar een uh, modder na, Piet Desmaan, uh, toch een hele mooie pof. Dus uh, ik weet niet hoe goed het is, maar.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 uh, waarom niet? Hoe, uh, je bent een, uh, ja, moet ik zeggen, een wereldsport. Uh, laat lekker gewoon, uh, ook daar, laat ze lekker, gewoon lekker genieten van die auto's die rondrijden. Precies, hoe, uh, ja. Hoe, uh, die, uh, die jongen die op de tribune zit, al oh, heeft hij een 500 middenleden lens... die weet echt niet of die ophanging 1 millimeter naar voren zit of achter, hoor. Nee, dat kan je uh, echt niet zien. niet zien. Nee, nee, laat klopt. Dat kan echt niet zien. Hè? Nee, hey, maar uh, ja, ik heb uh, gehoord, uh, vernomen dat uh, de Superbowl uh, dit uh, weekend is...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 Uh, daar zitten soms hele mooie liveries bij. Ik hoop niet dat het een saaie auto wordt, want ik moet eerlijk zeggen... Tot nu toe is er nog geen hete auto waarvan ik zeg wauw. Nee, alleen en, de Aston Martin uh, dan. Uh, ja, op. de Aston Martin, is die eigenlijk helemaal goed is en zijn toestand zou mooi zijn. Ik vind uh, in feite uh, de Racing Bull best wel een hele kleurrijke auto. Ja. Maar de Williams...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 bezig gezien om stoppetje te spelen. om dat hier al <laughs> te hebben. Nou, dat vind ik geweldig, weet je wel? Bad Boys. <laughs> ja, ja, ja, maar. Ja, moet het niet een uh, bepaalde zichtbaarheid hebben? Dat mogen ze gewoon zelf uh, bepalen. Ja, ze alleen maar gezegd een bepaalde grootte. Maar ik weet nu al de eerste. nieuwe. Uh, uh, zeg maar. anekdote in het uh, reglement. Dus de eerste uh, extra blad wat gaat komen. dat zou gezegd het moet daar op de auto staan. Maar uh, bij Williams hebben ze me ergens aan de voorwielbankje onderin gepopt.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 En hoe hard die jongens dan met 2 1 eroverheen gaat. En hoe dicht uiteindelijk, zeker bij ingangschijfvlak aan de linkerkant, hoe dicht die vangrails daar langs de baan zitten. En dan komen die jongens over de 200 uh, naar binnen zeilen. Ja. Dus.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 Uh, Afval, Maar je kan het er helemaal bij eten. Geen probleem. <laughs> ja, zeker. <laughs> nou ja, ja ik, ik, ik zeg dat wel, hè, dat het aankomend weekend is. maar ik... Nee, is het volgens mij volgende week. Ja, pas. ik kijk, ik kijk ja. namelijk in mijn data. Ik heb twee verschillende data staan. Maar ja, ja, dat nee, klopt het is helemaal niet. volgende week volgens mij. Pas. Ja, het is ja. de 15e februari. Ja, ja ik was Dus luisteraars, voor, excuus, maar 15 februari...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 En, uh, maar verder kan je je aanmelden, geloof ik, en, en, en dan kan je ook zo'n knipkaart bestellen. Kortstof, uit mijn hoofd, hè? Iets voor 75? Ik weet niet, jij, jij ziet... Nee, of... nee, ja, dat klopt. 75? Ja, ja. Uh, ja, ik had er ook naar gekeken. Ik, ik had gezien, ah, misschien toch een keer leuk. <laughs> ja toch? Nou ja, is het ook. Ja, ik heb er nog uh, nooit aan meegedaan, maar uh, voor mij is het een beetje een ja. zware wandeling. <laughs> ah, gewoon doen. Gewoon doen. Ja, oh ja, ja. nou ja, je weet ook <klaars>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 Maar, nou ja, één ding. Ze hebben geen glazen nodig, dus dat geldt. Nee, dat is <laughs> ja. waar. Die heb je dan echt niet meer nodig. <laughs> die hebben ze echt niet nodig. Nee, dus, nou, Vandaar dat het nou komen. Dus die kunnen ze niet afsnoepen. Die kunnen ze een beetje aan historische racerij geven. En zeggen: maar, Jongens, komen jullie maar met even lekkere, dikke kanonnen. En lekker veel lawaai maken. Maar uh, nee, dit heb ik echt zoiets van. Uh, uh, gaat, daar gaan geen honderdduizend man op de tribune zitten. Nee, Absoluut. zeker niet. Maar zouden er na dit jaar 2026 zouden er mogelijk nog verschuivingen gaan plaatsvinden? Omtrent management en dergelijke van het circuit. Want we hebben natuurlijk al gehoord dat Erik Weijers terugtreedt. En, uh, ja, Jan, Jan Lammers. Jan, Jan Lammers. En uh, ja, dan de Formule 1 niet meer. En uh, we hebben een paar mensen hebben toch wel leuke aan het circuit verdiend.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 Uh, het aankomen op het schier, allemaal gewoon geweldig geregeld. Ja, dan mag je voor mij best wel wat centjes in je zak stoppen. Heb ik helemaal... En eigenlijk, uh, moet ik zeggen, vond ik het nog weinig. Wat, uh, wat er overgebleven was. Ja, um, nou, nou. <laughs> ja, nou, uh, als ik weet dat een gemiddelde in gewoon 70 miljoen gekost heeft na uh, uh, al die jaren. Wat hebben ze, 20 miljoen overgehouden? Nou. Ja.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 Ja, hetzelfde jongens. Uh, Oké, okay, hoi.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 We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 supposed to make mistakes.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 de Reiger boys met een prachtig afstandsschot in de rechterboel... ...konden helpen voor de keeper, Maakte er 3-0 van... Daarna is dat is natuurlijk een beetje een gelopen race in zo'n wedstrijd. Uh, SV kort heeft uh, vier keer gewisseld inmiddels en dat is ook het maximale wat we kunnen vandaag. We waren vier wissels, dus dat houdt op. En uh, ja, het is nog steeds 3-0. We hebben af en toe wel een, een aanval of zo, maar ja, we kunnen niet echt meer een vuist maken. Dat, dat is nou eenmaal zo bij 3-0 na tien minuten kwartier in de tweede helft. Dus het wordt uh, vandaag een nederlaag, een, een beetje ja, wel, eigenlijk wel een nederlaag. Tijger staat inderdaad wat Rob net zegt op de derde.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 Nou, ik, ik, ik weet het niet, de blessures die we hebben zijn allemaal wat van oudere spelers en ook wel wat hardnekkig en zo. Dus die herstellen niet meer zo makkelijk. En, uh, maar ja, we gaan niet uh, de, de, de moed opgeven op. Geef weer op. Kom op nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, nou, we, we gaan, gaan we, gewoon door, uh, Piet. We houden de moed erin en vandaag is het geen overwinning, misschien volgende week beter. Ik wens je, jou met al je mede-mensen van uh, Radio ZFM een mooi feest van de week. en... Uh,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 Love